Een hele goede middag luisteraars, weer live uit onze eigen studio na een paar weken slecht weer en een hele vervelende virus ben ik gelukkig weer live uit de studio. Het blijft het leukste. Ik ga door met een Fransman en dat is Gérard Lornement, La Ballade des Jeans-Gereux. En de vorige dat was natuurlijk Elton John, Circle of Life.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 je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue,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 hoe kunst tot leven komt door de kunstenaar te leren kennen. Zondag 25 januari starten we met de eerste rondleiding... door het Metropolitain in New York. Zondag 25 januari van 2 tot 4 uur. Locatie pluspunt Centrum. De kosten zijn 10 euro, inclusief koffie of thee. U kan alleen contant betalen. U moet wij eigenlijk wel even aanmelden... en dat doet u bij telefoonnummer 5740330. 5740330. En ik ga ook terug naar vroeger. Een foto van vroeger. Rob de reis.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 dat kind niet kwijt. Hij maakte mooie muziek. Echt nadenken met die muziek. Precies. Ik ga door met Cher. Believe. 3-in-1-1-1-1-1-1. Ja, het is weer tijd voor onze 3-in-1 en vandaag heb ik gekozen voor een countrymuziek En ik ga dus helemaal op de country-tour en wel met Loretta Lin. Loretta Lin is geboren als Loretta Webb en was een Amerikaanse countryzangeres In de jaren 1960 groeide Lin uit tot één van de belangrijkste countryzangeressen. Zij schreef bijna al haar nummers zelf... en putte daarbij rijkelijk uit haar turbulente leven. Begin jaren 99 besloot zij het rustig aan te doen... maar in 2004 maakte zij een comeback met het album The Lear Rose... dat zij maakte in samenwerking met Jack White en de groep The White Stripes. In 1976 schreef Lynn haar autobiografie met als titel... Coal Miner's Daughter... Vier jaar later werd het boek verfilmd. In 1983 werd Lynn opgenomen in het Nashville Songwriters Hall of Fame... en in 1988 in de Country Hall of Fame. Ik heb voor u overleed op 90-jarige leeftijd. Ik heb voor u gekozen Cole Miners' Daughter, Woman of the World en Paper Roses. Ik wens u heel veel plezier. Let's Should go, for that's where you belong. Woman of the world, leave my world alone. I don't know about the things the bright lights talk to you, my Nee. But like a big red rose That's made of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 Dit was Gordon en Replay, toen hij nog hele mooie plaatjes maakte. Never Nooit Meer. Word baliemedewerker bij Pluspunt. Wil jij jouw sociale vaardigheden inzetten, mensen ontmoeten... te woord staan, helpen, onderdeel zijn van een team... je bent goed in plannen en je kunt overweg met de computer... een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving... met betrokken collega's. Lijkt het je leuk om als vrijwillige baliemedewerker te worden? Stuur dan een bericht aan Linda... Via l.frank, met een f, at pluspuntzandvoort.nl voor een gesprek over de mogelijkheden binnen Pluspunt. En ik ga door met wat mij betreft een, een van de mooiste plaatjes die in Nederland ooit gemaakt is. Kajak, ruthless Queen. In luck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 and wait Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we gray and old? Cause I have been told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 ga ik in het licht zetten. Ik ga even lekker er tegenaan hoor, want het is een best stevige plaat. En het gaat over Meat Love. Geboren als Mervyn Lee A.D. En die is geboren in 1977 in Nashville. En hij was een Amerikaanse rockzanger en acteur. Hij werd vooral bekend door zijn rockhit Paradise by the Dashboard Light van zijn album Bad of Hell uit 1977, die hij samen zong met Alan Foley. Meat optreden werd gekenmerkt door theatrale ex. En in een interview in het Volkskrant van 2003 zei hij... ...de meeste rockband denken dat het voldoende is geweest hun liedjes te spelen. Ik niet. Mensen moeten meesleept worden in een drama. Ieder hoekje van het podium moet worden benut. Een beetje op en neer springen is niet genoeg. Je moet alles uit de kast halen en je inleven in een rol. Elke dag weer. Ja, en dat deed hij ook. Weet u nog hoe hij altijd stond te zweten met zijn doekje in zijn handen? Vreselijk was dat altijd. Ik heb voor u gekozen Middelf, Met. Paradise bij het dashboard light. Alleen, ik heb hem wel ietsje ingekort... Nou, Denk je over het volgende? Het gaat over honkbal. Nee, het gaat helemaal niet over honkbal. Het gaat heel ergens anders over. Ja, dus dat gaan we inkorten. Want hij uh, duurt anders acht minuten. En dat is natuurlijk wel een klein beetje te lang. En ik ga door met de Nederlandstalige. Bluf. Liefs uit Londen.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 als een mooie groot geloof, aan de muur van mijn gedachten Hangt een wereldkaart te wachten, tot ze terugkomt Met haar reizen in mijn hoofd, steek ik vlaggen in de aarde Dezelfde kleur, dezelfde waarde Maar zij stuurt mijn kaarten uit Madrid En uit Moskou komt een brief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 Heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. In Zandwoord verzandt niemand. Goed wonen en leven voor alle inwoners verzandt Zandwoord. Dat is het doel. Van welzijninstelling Pluspunt. De instelling bestaat uit welzijnswerk, kinder- en jongerenwerk en het sociaal wijkteam samen Zandvoort. Bij Pluspunt hanteren ze de uitgangspunten van positieve gezondheid. De omslag van behandelen naar preventie. Zodat problemen van Zandvoort vroeg en laagdrempelig worden aangepakt. In 2019 werd de, sociaal, de sociale basis ingericht. Samenleven in Zandvoort. Uitgaande van prettig en gezond leven, opgroeien, werken en natuurlijk meedoen. Daarbij ontstond er een nieuwe visie op gezondheid, die uitgaat van veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. De you mm -hmm. mm -hmm. Greenfield en Cook met OnlyLife. Ik ga namelijk ga ik het eerste uur ga ik afsluiten. Ik zie u hopelijk graag straks terug voor nieuws na het nieuws en de boodschappen. Tot straks. Je begrijpt wat ik bedoel En huilend op een stoel Vertel ik dat ik niets meer voel Ik kus je wel, maar ik denk niet aan jou Er is een andere vrouw Het is niet dat ik niet van je hou Op je bed, tranen vol met kwaad dat ik jou verlaat. Je zegt ik wil dat je nu gaat. Ik pak mijn jas, het is net of ik stik en met een zacht gesnik.